Gert Gluk met het NOS Journaal. Ruim een miljoen Nederlanders trekken er het komend paasweekend op uit. Het Nederlands Centrum voor Toerisme rekent op een recordaantal van 1,2 miljoen. Pasen valt laat dit jaar en veel mensen willen profiteren van het mooie weer. Bovendien sluit voor veel mensen de meivakantie op Pasen aan. Het MBTC verwacht dat 700.000 mensen in het buitenland op vakantie gaan. Een half miljoen vakantiegangers blijven in Nederland. Verder wordt verwacht dat bijna een miljoen buitenlanders Pasen in Nederland komen vieren.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 Oegandese oppositieleider Besidji is voor de derde keer in twee weken tijd opgepakt. Hij werd gearresteerd toen hij meeliep in een protestmars tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen. Vorige week liep Besidji een schotwond op in zijn arm toen de politie het vuur opende op een groep betogers. President Museveni is al 25 jaar in de macht in Oeganda. Hij werd in februari herkozen, maar volgens zijn tegenstanders is hij gefraudeerd.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 Het ritme van ZFM op TV, op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Nou, dat gaan we allemaal in uh, dit uur horen van uh, Sofort of Zaterdag. Maar eerst even een Disco Classics Party. Hier is The Tramps. in uh, Fontijn en uh, 15 miljoen mensen. En u nog maar even tegen de luisteraars zeggen dat de, dat de radio's thuis het allemaal goed doen alleen dat de, de, de technische dienst hier druk bezig is om dingen in te regelen en de, samen te stellen. Want dus te... zweten en zoegen, succes daarbij trouwens. Uh, ja, nou, en uh, wat dat betreft uh, het ligt niet aan uw radio ze zijn uh, hartstikke druk bezig om de zaak uit, uit te regelen hoe noem je dat? In te regelen. In te regelen en alles weer te herstructureren. Goed, uh, Circus Rigolo, daar hadden we het over uh, in het begin van het uur. Want namelijk in de tweede week van mei zal Circus Rigolo weer naar haar tenten opslaan. Daarbij parkeert het terrein de Zuid. Ook dit keer zal er een speciale avond georganiseerd worden voor Zandvoortse prominenten. Die allerlei circus acts zullen tonen. De directie van het circus roept dus...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 De investeer is Theo uh, T.O.B. hoeft niet meer te presteren. Soms voor, die staat met 4-0 zijn alle al twee veilig in feite. Hebben we hebben alle twee en al drie wedstrijden gegaan. Na deze en dan is het het seizoen weer op. En het turbulentseizoen is er natuurlijk geweest. Met name de laatste week toen uh, voorland uit de competitie werd gehaald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 ...zich naar de slagbouw zal laten brengen. Het is toch gebeurd. Stanford uh, dat helemaal niet zo dendig gespeeld in die eerste helft. Pakte er toch in die eerste 10 minuten van die tweede helft uh, even drie doelpunten bij elkaar. En hier is dan nog de vijfde ook nog gevallen. En ja, het is het gespeeld. Laat wil ik eerlijk zijn. Het staat nu in 89 uh, minuten, 20 seconden. Hij stond het natuurlijk wel in 90 minuten vol maken, denk ik. Maar uh, hoeft hij al veel bij te tellen. Er zijn wel een paar is geweest, maar nogmaals ik bij die, nee inderdaad, precies, hij oh, was zelfs te vroeg, hij sluit af, Sandvoort uh, ja, heeft uh, een beetje een kwartierlange, uh, min of meer calorie play gespeeld, en, maar nu met 5-0 van een, uh, ja, ik moet eigenlijk zeggen, een arme tierig top, dat in Amsterdam heel anders gespeeld heeft, en toen uh, Sandvoort nog een laatste minuut van de tijd. 2-2 uh, uit het vuur is te slepen, nu was Sandvoort uh, met ...dat de eerste 10 minuten van die twee was... Zijn helemaal sterk en dan top... ...en wint hier uh, verdiend met, uh, met 5 euro. Oké, okay, helemaal geweldig. Dankjewel Joop uh, voor je bijdrage voor vandaag. Graag gedaan. En uh, volgende week tegen wie gaan we dan uh, voetballen? Dan uh, gaan we niet voetballen, Pasen. Niet voetballen? Oh, Pazen. Pc. Dat is uh, Pazen, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Daarna, daarna hebben we koningin en de we het ook niet gespeeld. Dus ook niets. We twee weken niet. Dan spreken we je over drie weken weer. Ja, ja, ja. Dankjewel Joop. Oké, okay, graag gedaan. Hoi. Oh, wat een mooie plaat dit allemaal, John. Ja, Johan, heen. Kan er niet omheen. Kan er niet omheen. Oh, voor wie gaan we deze draaien? Ja, die, diegene die dit nu hoort, weet dat wel. Oké, okay, Gerard Joling is hier. Radio met een, uh, een nieuwe dag. Ja, je mag, je mag hoor. Je mag ja, komen. Een nieuwe dag, want morgen wordt het mooi weer. En ik zie, kijk naar Ik zie het, het, het zelfs gaat het regenen. Het regent. Ja, ja, ja, ja, ja. O, we zijn zo druk bezig. Maar goed, allereerst even. Ik net van de telex. Ik bedoel, we nog even terug naar de Formule 1 in Shanghai. Want uh, Lewis Hamilton, die uh, komt met een statement. En wel het volgende, want hij gaat er niet zomaar vanuit dat hij zijn huidige Renstal McLaren ook het komende jaren trouw blijft. Ja, ja.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 Yeah! voor een berichtje. Op het ja, dan gaan we daarvoor gaan we naar Spanje en dan hebben we het over voetbal. De afgelopen week was het natuurlijk de, de kwartfinales van van de Champions League. Maar we krijgen dus binnen 18 dagen vier keer de wedstrijd Barcelona tegen Real Madrid. Wow, hey!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 Liggen we dan al te slapen? Nee, hè? Nee, nee, nee, nee, nee blijf er nee, gewoon wachten voor. Ja, dat dacht ik ook. Maar jij moet naar een feestje. Ja, dat bedoel nee, ik. Ik ga lekker kijken. Helemaal goed.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 Naar redactie. at Redactie. at En wie weet, misschien komt volgende week jouw gedicht wel langs. Dude. <laughs> A chance, oh baby.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 Overtuigend winnaar. Onze plaatsgenoot Michel Schoorl is 20 jaar jong en heeft nu al handicap 2.2. Ja, ja. Uh, zondag 27 maart heeft hij op de baan van Limer uh, het Davi Lex Jeugd Open gewonnen. En dat deed hij ook nog eens in een nieuw barrecor van 73 slagen. Dan autosport. Praatsgenoot Dennis van der Laar maakt afgelopen, uh, maakt afgelopen weekend op 70-jarige leeftijd zijn buurt in de Formule Renault. De 5 vwo schuldier maakt onderdeel uit van het KNAF Talent First programma. En heeft een internationale.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 I don't mind your looks, never lie. I was old.